Wij beginnen de zogarles 104, pagina Noendalit 54, de linker kolom in Hasulam. en de regel 8. Uh, Um, het, hij, wij begonnen vorige keer de alinea die beneden rechts beneden bevind, zich bevindt waarbij hij zei dat bij het opsteken van de zon naar de abuim dan komen ze tot gogma en dat chogma van de Lamed bedt je woord. Van 32 uh, Paatjes. Erg belangrijk gegeven. We zullen veel daarover leren. Uh. En komen ze dus naar Abouhima. En ontvangen van Abouhima dan. En als ze daar zitten. Ontvangen ze. Mogen. Uh, ...waardoor zij... ...voortbestaan... ...en... ...dat geven ze dan ook door... ...naar... ...andere... Uh, ...naar andere werelden... ...Bia en, en alles... ...de rest. Want als zij opstegen naar boven... ...naar Abouima, dan worden ze... Als abouwima, dan heb je dezelfde krachten als we Acht, weze schoemer, we, we Aglifu oglifu, shet sitrin ravravin, alain, wechully, wegaïnu bara shit. Dubbel punt. Kiet in breecht, no bara breecht, weeshet, elf citrin, pirusho, wava ketsavot. Erg belangrijk. Kijk waar het nu gaat, waar hij nu over spreekt. Hij begon deze maamar maar met het woord brisid. En hij wil ons laten zien dat in het woord brisid daar zitten die het begin van de hele van de schepping. En het begin van de schepping dat zijn de zes uiteinden, zes virood. En dat kan je aflezen van het woord brisid. Staat het bed. En dan staat de Reshit. En, en daaruit gaat hij dan, laat, laat zien dat het in de, door zes, sferot eigenlijk, door zes uiteinden en werd de wereld geschapen. En dat is erg belangrijk om dat te zien, want dat is het begin van alles. Hoe komt dat allemaal? Later het, hoe komt dan de zeer pin tot zes spheerot? Duidelijk. Alles kunnen we nieuw zien in dat stukje wat we nu gaan lezen, hoe dat in elkaar zit. En zes uiteinden betekent ook vertaalt zich in onze wereld in, in de zes ja, richt, uh, richt, richtingen. Ja? Vier en boven en beneden. Alles komt, het bestuur komt van, van die absolute en hij gaat ons nu vertellen ja? dat wij weten waar wij, waar wij zijn erg belangrijk nu uh, acht want als wij zien hoe boven elkaar, dan weten wij we, hoe dat beneden is We zes om er acht en dat is wat hij zegt de over. we hoge het galief erg belangrijk wat hij nu ons vertelt so, uh, en hier zijn ingekerft zes Kanten of zes uiteinden, maar zes kanten. Zes, ja, kan ik zeggen. Negen, ravravin, elain Hoge, grote, zes uiteinden. We goelen. En elke woord natuurlijk geeft, moeten we bevatten. We heino, en dat wil zeggen, bara, Sheet, dus brei sheet. Als je dat zegt, kijk nou in tweeën verdeeld, dan hebben we bara sheet. Bara betekent hij schip, en dan sheet betekent zes. Dubbele punt. Ki, kin brei sheet, want het woord brei sheet is notricon dat is dus de afkorting of, zo heet het Notricon, wanneer we, be, we be dan twee, uh, meerdere meer woorden worden dan uh, samengesteld als het ware. Acroniem. Acroniem. Dan heet het notricon. Acroniem. Ja, maar hier heet het notricon, heet het. Acroniem, inderdaad. En hier is het eigenlijk een cluster. Een woord, een clusterwoord. breshit Alles in één woord. Alle begrippen zitten in één woord. breshit dat is dan notricon, dat is dan acrony acronymus, ja, acrony acronyme. van, dus verdeel het woord in twee, het, het bara barashit sch eis schip zes. We zullen in allerlei varianten zien dit woord brishit, het eerste woord van de Torah, <coughs> dat alles zit in dat woord. Eigenlijk alle hele, hele tora, de hele Torah, de hele Kabbalah, Allus sitin dat that word, prisit. Das är belangrikt. Dat is ein der fan wat wij leren jo. Belangrik is är belangrik. Visit elaf sitrin perušu. Vavkce vod en zes. Kanten citrin zes zeiden betekent t vavkce vod zes aytenden. Ja sors bý ook bý zes aytenden punt. Elf na de punt. Denk aan je concentratie. Heel erg belangrijk nieuw. Als je dat nieuw zal snappen hoe dat zit bij het begin van het begin, dan zal je dat altijd, kan je dat zien, leren van boven, wat boven is, wat naar de, uh, van datgene wat beneden is. Waar maar ze behoog maar 12, zo Neeh kaku, shisha, dit ravravin, Alain Shagakol derdin, nee celim, wijdtz im mehem. Eigenlijk de ontologie, ja het ontstaan van de wereld, alles alles kan je hier hier lezen. Alleen op deze pagina kan je meer leren meer begrijpen. Eigenlijk alles staat om te begrijpen hoe de wereld is ontstaan. En welke krachten zijn daar aan de ontstaan van de wereld. Alle boeken die geschreven zijn over ontologie, alle professoren die hadden geschreven, alles is, is, een, is een peanuts in vergelijking van deze pagina. En dat is, dat is wat ik wil graag, dat je dat goed concentreert, dat je het begrijpt en als je dat begrijpt, dan heb je al jezelf begrepen, want in elke mens ziet het begin van het scheppen van de wereld. Ja, in, in elke mens ziet ook dat, dat, dat kern waaruit de wereld is geschapen. Waar maar, en hij zei, de dus Zoger zei, Shabbagh Ma 12, zo dat door deze Gogh we zullen zien, wat, welke Chochma? Chochma van die Abowe'yima, natuurlijk. Die Chochma van Bina. Maar we zullen zien, dat in die, door, door deze Chochma, twaalf, nich kaku, shisha werden ingekarft, zes uiteinden. einden, ravravin alleen, hoche, grote uiteinden. einden. Dat alle 13, dat alles wat uitgestraald werd, wij hem, dat alles wordt geschapen, uitgestraald en uitgaat, verschijnt van hen, van die zes, uiteinden. En hij gaat ons heel helder, helder nu hier uitleggen hoe dat in elkaar zit. Dertien. .Basoda Kulam Asita. In het geheim van wat geschreven staat. In, de, in het Hilium. Het Tehilim is dan de psalmen. Psalm 104, 104. Net zoals de les vanavond is 104. Was in de psalmen staat het ook zo. In het geheim van, het, van wat geschreven staat. In de psalm 104. Kulam Bechogma Asita, alles. Alles heb je gemaakt in met Hochma. Punt. Kij Hochma zo. pirusha wat ons uitleggen? Bina, Schejats, A, Mirosh de Arihan Basot, abba hoci Zestin, Ima, Lachuz. Л'одот абаним Ве аба Ацму Ниткан Зейфентин кейн Дакар венуква Шапирушо Шахохмады Ариханпин Ве хэн аба Де Ацилут Nittaknu, nitkanu, be atzmamke ein dakar vinukva neikhetin. Ve al jidei hamalhud, sche lahem, bamakom bina, She'habina tsa. Jats a. Mifhinat roos de arihan U mi aba. Wynasta. Lefhinat guf de arihan pin. Hasse roos. Lange zin, maar we gaan afmaken. Ki ba, ba a. Beam De arihan en na, je 23, mifchinaat, gar de arihantin. We naastale vchinaat, 24, chaseret, gar. En nu, ere, ere, gandachtig, er is, We weten eigenlijk, alles hebben we al geleerd om dat aan te kunnen, alleen veel aandacht, dat jij het kan ook smaken, proeven. Even kijken. De regel 14, ja. Erg belangrijk nu om goed, nu te, goed te kijken. Uh, 14. Dus nu gaat hij ons uitleggen de bron. Hoe ja, komen we aan die zes uiteinden? Ja, staat brishit in het eerste woord van ja, de Torah staat het brishit Ja, betekent be. Zoals hij ons gezegd. barashit Hij is schip zes. Het eerste woord. Hij is schip zes. Dus hoe kwamen hoe komen wij aan die zes? Wat is het eerste. De eerste zes. Die. Die geschapen werden. daaruit alles komt daaruit ook in de vorm van zes. Hey, kijk. Het is niet moeilijk. Alleen, concentreer. Ki chogma zo. van deze Of Over welke chogma gaat het? Let op. Perusha, betekenis daarvan is. Over welke chogma is het? Sprake. En u gaat zeggen Perusha, dat betekent. 15. Bina, dat is de Bina. Let op. A. Mirosh, de Arihantin, die uitkwam, dus naar beneden uitkwam, uit de hoofd van de Arihantin. Of die Hochma sprake is. Ja, ze is nu Bina. Duidelijk. Bina die van Arihantin, die uitkwam uit het hoofd van de Arihantin. Basot, in het geheim van. Zoals geschreven staat, Abba had zien, Ima, Lachuts. Abba heeft, we gewoon vader, heeft uitgebracht, de Ima, de moeder, Lachuts zestje, naar buiten. Wat dat Abba vanwege zijn zonen, opdat zij, op zij hen zou helpen. Precies hetzelfde was het ook in de Arihantin, dat de Bina is uitgegaan uit het hoofd. Van the Pin. Where Abba at small let up. And the Abba self, and here is it, it uh, Pin, the Chokma self. I, I bedoard Chokma of Abba Oima, it's slat of op the, uh, the, the of the Chokma, and Abba, what Abba is ook Chokma. Abba Chokma is van de Bina. Where Abba at small hit the Ken let up. 17 K1, Dakarwe karvenukwa en de Abba is ingesteld daardoor, zelf als Dakarwe karvenukwa als manlijk en vrouwelijk. We herinneren ons dat de Malchut steeg op in de Nikweinheim, in de, ogen, ja, in de opening van de ogen, ja, dus onder de gogma te staan. En de Bina kwam uit, uit, de, uit het hoofd. En dan, daardoor was de Chogma van de arihant en de Abas zijn ingesteld als hebben ze nu een vrouwelijke, een mannelijke en een vrouwelijke. Ja, hochma heeft Welke vrouwelijke heeft Chogma? Die mal goed, ja, die steeg op daar onder de Chogma. Kijk, de correctie. De correctie, wat is de correctie? Let op alles, op elk detail, let op. Elko, de correctie is. Om het licht te laten naar beneden komen, ja of niet? Hoe en dat het ontvangen ook wordt? Hoe kan het licht ontvangen worden? Geen andere manier, alleen maar een mannelijke en vrouwelijke. Dat moet eens dus de mannelijke en vrouwelijke zijn daarbij. Beide. En tussen die beiden moet dan een zwoek gemaakt worden. Ne? Zij moeten dan met elkaar niet vechten tegen elkaar. Wie de, wie de, dus wie de baas is thuis. Waarbij beide moeten samenwerken en dan via de middelste lijn komt het en kosher ontvangst. En dat is de ware realiteit. Eigenlijk. Dus de hele correctie is om het vrouwelijk, mannelijk en vrouwelijk erbij te halen. Ja, en niet zoals bij Adam Kadmon, waarbij al die sferoten stonden gewoon onder elkaar. Keter en onder elkaar. Hoogma, onder dan Bina, zoals het was hier voor de oorlog nog. Waarbij het alles zeer strak was. Directeur is de baas, de baas, en dan, dan onder hem is nog iemand, en dat allemaal, subordinatie, zo, uh, so, ja, zoals so het, uh, en nieuw, in geen inspraak van, van wie dan ook, en er nieuw in bedrijf moet het zo zijn, in elkaar zitten, waarbij alles samenhangt, waarbij de baas kent elke persoon, elke elk, elk, elk, uh, elk, uh, uh, schoonma, schoon, schoonmaak, vrouw. Dan zal het een goed bedrijf zijn. Duidelijk. Alles moet ver, ver, ver, verbonden met elkaar zijn. Iedereen moet, zo moet het, want zo'n bedrijf zal ook succes hebben. Zo so is het ook precies hetzelfde in het geestelijk. Dat komt, de ontwikkeling komt alleen omdat het zo zit het ook in het geestelijk. Dus, kijk wat je zegt, dat de Aba zelf daardoor, Aba is dan ingesteld als mannelijke en vrouwelijke Che Pirusho dat betekent. Che de Arihant Let op. Dat de Hochma van de Arihant Achtin, We hen de En ook aber van de Atsilud. Niet tak nu, badsman, de karwe noe waren zelf ingesteld, gecorrigeerd, als manlijke en vrouwelijke. Hoe komt het? Kijk nou goed. In de, ah, in, de, ah, in de Chochma, daar steeg op wie? De Malchut, ja, van in het hoofd. Van het hoofd steeg op naar, de, naar het hoofd, ja of niet? En dan, zei Malchut, kwam in plaats van de Bina. Ja, van de Bina, op de plaats van de Bina. En de Bina dalde af van het hoofd. Nou, dan hebben we Chochma van de absolute die was manlijk. Die, die kreeg nu een vrouwelijke partner, dat is die Malgoed, die stijg op. En vrouwelijke betekent dat hij kan een haar geven. Duidelijk, aan die Malgoed. En die Malgoed kan ook verder doorgeven aan alles, aan al die onderste. En Abba. Abba was ook die Abba en dan die Bina, die dalden naar beneden. En was ook, Malgoed, de Bina werd ook nu ingesteld als beide, als Abba en Ima. Deelijk, gewoon alleen was Bina maar die uit kwam uit het hoofd, ja, kijk, de bena kwam uit het hoofd, in het hoofd was zij, als mannelijk, vrouwelijk, maar wel, bedoel, krachten als licht, zij kwam eentje naar beneden, dan, dan, dan werd zij, kreeg zij dan nog een linkerlein erbij. dan was het abba en ima, dus mannelijk en vrouwelijk, mannelijk en vrouwelijk, dat is, is, is, is dan de tikkun, Correctie is het mannelijk en vrouwelijk. Ja, kijk nou vandaag. Ik ben wel gekamd. Ja, de vrouw is terug. Ik ben goed gekamd. Niet dat ik zelf hekel heb aan het kammen. Uh, natuurlijk heb ik wel heb ik geen uh, hekel aan het kammen. Maar ik vergeet het, weet je. Ik vergeet het. Ik leer daar iets, weet ik wat dat. En dan de poes die zegt me niet. De poes zelf, niet, zelf, niet, zelf is niet gekamd. Begrijp En dan is het op die manier. heb je elkaar nodig dat is dan de correctie dus wat zegt hij ons dat de gogma de van de arighambien en zowel als abba van het celu die zijn nu in, in, uh, ingesteld, gecorrigeerd die hebben nu en manlijke en vrouwelijke, daar gaat het om en dat doet er niet toe dat hier, uh, we, we spreken absoluut niet van hetero of homo het interesseert ons absoluut niet, we spreken over geestelijke dingen, duidelijk ziel heeft dat absoluut niet de ziel de we spreken over de ziel en niet over, over hoe dat de mens uh, uh, wat en hoe de mens doet, etcetera. het is absoluut niet, uh, niet relevant de Torah spreekt geen woord daarover en iedereen heeft zijn eigen correcties duidelijk en de ene moet zich corrigeren als een hetero en de andere moet zich corrigeren als als, als als een, als een homo dat is absoluut niet uh, iedereen heeft zijn eigen correcties duidelijk Iedereen komt hier op aarde om zijn correcties te doen. En als iemand weest in andere op, jij moet niet, jij moet net zo correcties doen als ik. Dan is het absoluut niet, uh, Aris zegt, geen mens heeft dezelfde correctie als de ander. Allemaal, iedereen. Alles, hoeveel, 7 miljoen hebben we iedereen heeft zijn eigen correctie. Duidelijk. Daarom zeggen wij niet, follow me. Alleen je moet je eigen keer ontwikkelen, Alleen de methode leren we dezelfde. 19. Maar manlijk-vrouwelijk, dat is iedereen moet in zichzelf opbouwen. Manlijk en vrouwelijk heeft absoluut niets te maken met de instelling van de mens. Duidelijk. Iedereen begrijpt het, wat ik bedoel. Dus niet dat moet, een man moet een vrouw hebben of, of een man moet een man hebben. Dus iedereen moet zelf zien. Wij spreken altijd we spraken, van één mens. Duidelijk. Of je dat of je dat bent, moet je twee, pan, twee kanten hebben in jezelf. Dat is, maar het is, ik herhaal het nog een keer omdat het, dat we het goed door hebben. Al-idee, goed Hoe komt het, let op? Hoe komt het nu dat alles nieuw wordt gecorrigeerd op de manier dat het vrouwelijk en manlijk is, overal nieuw wordt ingesteld? Al-idee 19, amal-goed, ma combina. Dat komt door Malchut die opsteeg naar hen op de plaats van de Bina. De Malchut kwam, herinner op de plaats waar de Bina stond in het hoofd. En de Bina stapte naar beneden. En daarom alles wat onder de Malchut let op. Als de Malchut steigt op naar de Bina, dan natuurlijk is ook alles wat onder die onder plaats van de Bina, alles is natuurlijk heeft, ook Malchut in elke sfeer. Begrijp je dat? Het is niet zo dat zij steigt op dag, dat de goed steigt op naar de Bina, maar onder, onder niet. Natuurlijk, zij moet doorlopen, maar goed, als die steigt op naar de, naar de onder de hoogma, ja, dan moet zij al die stadia meemaken, ja of niet? Zij moet opstappen, hoe? Zij stapt op, zij moet opsteigen, hoe? What is the first station at the first station? So, you saw, so, naturally, they had, they stopped, they stopped, they, they stayed up to the first eerst. And they made, ook okay, in the Yesod, what they maakt in the Yesod. ook manlijk, manly and womanly. was, manlijk is was it, what it was, it was the sfera itself is manly. -like. And the manhood is womanly. -like. And they stepped up to the first station en zo gaat ze overal, dus dan in elke sfera heb je dan daardoor het mannelijke en vrouwelijke. En als er mannelijke en vrouwelijke is, dan is er tikkun. Waarom is het tikkun? Waarom is het correctie? Wie kan zeggen? Waarom is dat correctie, als er mannelijke en vrouwelijke op, op een trap treden is? Hoe kan het? Wat is dan, wat is dan aan de correctie? Maar eerst, hè? Dan heb je dan zivo. Kan je maken rechts en links, ja, rechts en links. Ja. En dan zie ik hoe, welke zivo. Hoe gaat het? Wie heeft dan wie? Ja. Oké, okay, maar wie? Oké, okay, maar wie heeft dan wie? De sfera zelf, de sfera zelf, ja, de rechterlijn, de, de sfera zelf, die is net als licht, ja of niet? Die is net als de aankomende licht, ja of niet? En die gaat opstoten, die gaat eh, hoe het, opstoten tegen de malgoed, ja, die opgestegen gaat naar die desbetreffende traptreden of sfera, ja of niet. Wat gaat het verder gebeuren? Wat gaat het gebeuren nu, de, de volgende stap? Dus die gaat stoten tegen de malgoed op zijn eigen traptreden. Wat is de volgende stap? Staat orgozerp. dan de malgoed op elke traptreden. Nu hebben we dan malgoed. Gaat die malchut, Gaat dat licht, aankomende licht van de Sfira, doet erin toe welke? Als we bijvoorbeeld nemen het niveau van yesod ja, dan hebben we yesod en yesod heeft ook dan malchut, ja? die opgestegen was naar de, naar de, uh, onder de gogma. Dan heeft ze ook staat ze ook bij en in de yesod ja? dan yesod schijnt aan die malchut van de yesod ja, daar waar yesod staat. En die Mal die gaat, dat licht, weerkatsen. Ja, of niet? Weerkatsen, wat betekent weerkatsen? betekent omhullen hem. Ja? betekent hem, als het ware, uh, te pakken. Uh, hem ontvangen, hem beheer, uh, bevatten, als het ware. En dan daardoor gaan we hebben wij dan rechts, links, duidelijk. Rechts, links, en door... Door die samenwerking komt er ook een middelste, de middelste lijn. En de middelste lijn, dan is, het, dan is het niet rechts en links, want rechts is gesed, gesedim, en links, maar goed, is gwora, gworot. Beide zijn ze niet volmaakt. Ja, Eigenlijk. Beide zijn niet volmaakt. Waarom? Er is, er is geen gogma behalve in de linker lijn. Alleen door de linker lijn komt de gogma. Ja of niet? En er is, komt geen chassadim behalve via de rechterlijn. En we hebben beide nodig. De ware realiteit is, de chassadim die omhullen de gogma. Dat is de middelste lijn. Nou, de correctie door, via de middelste lijn, dat is tikkun. Ja, dus als er mannelijk en vrouwelijk is, dan is, het, is er al correctie gemaakt. En dan moet nog de middelste lijn gemaakt. Winimza Twintig. Shahabina Atzma Sma Yats ahm if he not roosh pin. En het Twintig. Shahabina at Sma Dat self Yats A if he not roosh kwam, kwam uit uh, aspect rosh uit het hoofd van de Arichan en van de Abba, eigenlijk, dus daar kwam dus maar goed op te staan. En Bina, Bina is eruit gekomen 21 We naast haar Goef en zij is geworden tot het aspect Goef de arighampin, dus het lichaam van de arighampin, lichaam is altijd, begint vanaf geset is lichaam, duidelijk, Geset zes vero, dat is dan uh, lichaam, en zij is geworden tot lichaam, dus alle, als iets uitkomt, uit het hoofd komt naar beneden, dan komt die in het lichaam terecht, ja, en zij binnenkwam in het lichaam van de, let op hier begint het, in het lichaam van de arighampin, geserloos, groos, met uh, waarbij het roos ontbreekt. Hier ziet het? Nu bena kwam uit het hoofd in het lichaam van de Arihantin. Lichaam is, eigenlijk, lichaam is zes verrot. Ja of niet? Van geset tot het met jesot. Dus die bina die nu is nu uitgekomen uit het hoofd, in het hoofd is, eigenlijk alles heeft in het hoofd tien verrot. Ketertin, hochmatin en Binatin. Maar nu de bina stapte uit het hoofd. Ja, en dan heeft ze alleen maar zes, als het ware. Ah, nee, niet zij ze heeft zes. Zij be, bekleedt nu zes verrot van de Arihantin. Iedereen begrijpt het? Wat is in het, het lichaam? Lichaam van de Arihantin. Zes sferot Waarom? Het hoofd. En ze, ze, ze, we tellen tell niet, want zij is nu... Uh, zes nu machud, die is nu in het, in het lichaam. Dus zij kwamen in het lichaam en de, van Arigampin. En daar staan gesed goraat je verret, net zo goed, je van de Arigampin. Ja of niet? En zij is nu naar hen uitgestapt, die bina. En dat is dat ontstaan van de. daardoor worden de wereld geschapen. We zullen zien wat nu nog eventjes is. En we zullen echt een helder beeld hebben. Wat geen professoren en Nobelprijswinners weten daarvan. Ze vermoeden natuurlijk veel dingen, maar ze schrijven enorm veel boeken, maar dat wat you know, deze, op die twee pagina's wat wij leren, daar alles staat hoe dat in elkaar zit. Je hoeft niet te kijken naar al die experimenten te doen, wat zij doen, alles kan je alleen hier doen. Je hoeft niet in een verrekijker te kijken of in allerlei vormen. alles zit hier. In die letters zit alles. Antwoorden op de ultieme, ultieme ontwikkeling van de natuur, van de mens, van alles. Uh, Kie, let op, 22. Ki be ba, amada, begoef de arichampin. Eina jehoelah lechabel, waarom zij is zonder hoofd, die bina. Hij geeft ons geweldig uitleg, zeer zorgvuldig, 22. Je baamada 22 want, bij haar staan in de goof in het lichaam, of bij zich haar staan in het lichaam van de arichanpin, van die bina. Bij door het staan van het, in het in het lichaam van de arichanpin, je jehoelale kabel, kan ze niet ontvangen? 23. Mefjenat gar de Arihanpin kan ze niet ontvangen uit het aspect van gar van arie, de Arihanpin, van de drie eerste van de Arihanpin, dus äh, vanuit het hoofd kan ze niet ontvangen. Wena stalefjenat wawak zavot, en dan is zij geworden tot het aspect van zes uit 24 chaseret uh, gar met het ontbreken van gar. Dus gar is de eerste drie sferot als het ware. Het hoofd. Oké, okay, in het hoofd zitten nu alleen maar twee sferot. ketter en hochma, ja of niet? Want de bina is nu in het lichaam gekomen. En zij is gekomen in het lichaam, let op, als een hogere komt in een lagere, wordt dat lagere, ja of niet? Dus dan de bina die staat nu in het lichaam en het lichaam is zes sferot van de pin, duidelijk ze is nu net als als, als ze of de sferot van de licham dus van pin Dat zijn die sferot van de pin die al bekleedt. maar voorlopig is het bina. 25 Haray, she habina, nichakav ena 26. Shet Citrin, blirosh, let op. Hare, zie hier dat. De Bina, Shahabina, Nich is ingekerfd. Kijk, als een hogere komt op een lagere, natuurlijk. Of een lagere op de hogere, hogere, altijd komen de inkervingen. Ja? Van, wat zijn in de inkervingen? De eigenschappen op een traptreden. Ja? Als een hogere komt op een lagere traptreden, dan wordt die ingekerfd door die eigenschappen die zij tegenkomt op de lagere traptreden. Duidelijk. Ingekerkt door de eigenschappen Die gaan haar penetreren, net zoals uh, een stempel. Die gaan stempel op haar drukken, zoals men dat zegt, ja. ja hij, hij drukt stempel op mij, of zo. Ja? Men zegt zo, stempel opdrukken. Dus, als iemand komt in een bepaalde omgeving, dan de omgeving drukt op hem ook zijn, haar stempel, ja of niet. Precies hetzelfde is ook hier. De bina is uitgestapt uit het hoofd van de arigantien, zij kwamen in het lichaam van de Arikantin. Dan kregen zij ook de eigenschappen van het lichaam. Wat voor eigenschappen? Wat is de, het kenmerk van het welke lichaam? Zes Viroot. Duidelijk worden die zes Viroot nu in die Bina ingekervd. Het is niet haar natuur, maar nu, omdat zij is gekomen, nu naar het lichaam van de Arikantin. Wordt bij haar ingekerfd die eigenschappen van. Het is natuurlijk nog niet zoals in de zeer dat het voorkant, achterkant, rechts, links, boven beneden, maar al tekenen daarop, al, al als het ware contouren daarvan, ja? omleningen als het ware. Uh, wat is wat hij zegt ons? dat zie je hier, dat de Bina is, niet kaka 25. Is ingekeerd. Wena sta en is geworden 26. Sheet citrin, in Bliroos. Zes zijden. Euh, zes zijden ja. Bliroos zonder hoofd. Zij is nu zonder hoofd geworden. Punt 26. Heel veel, heel handig. Ja. Nu gaat het, zeer belangrijke dingen. Als we het goed doorhebben, dan. Het is niet moeilijk. Alleen, Alleen. Hon persistent bleef de eh, concentratie. We ze amro, we hao, 27, aglifu, še citrin, ravravin, alein, diminuon, 28, napik, kula, die De Lamet bet, netivot, še hi, bina nikakú, ba vak behasser gar nipaat ta, dertig. Mirosh de Arihampin punt zesentwintig. We zei amro en dat is wat hij zoger zegt. We hagen en hier en zo en hier en zo 27. Aglifu werden ingekerfd. schietzitrin, zes. Uh, Zijden. En dan komen nog twee woorden. Ravravin, Alain, hoge. Alain betekent hoge. Ravravin, uh, grote. En natuurlijk, elk woord is. Uh, de zoger zegt niet om niets. Uh, waarom is dat grote en hoge? Zien. De, de Minehon, dat daarvan, 28, Napicula, daarvan alles is uitgegaan. Uitgegaan betekent verschijnen. Alles is verschijnen van die zes uh, zijden nu die ingekerfd zijn, let op, in die Bina die uitgegaan was uit de Chokma. Dat is die zes. Dat is de bron eigenlijk van alle zes, alles wat wij zien, zesdimensionaal, zeerampien, etc., alles wat wij zien, uh, alles kwam nu uit verschijn van die bina, die uitgegaan was uit het hoofd. Kieba de lam het bed niet je woord, want in de hochma Van de. Lametbe van de 32 äh, äh, patjes. Shoji binar. Da, dat is Bina. We hebben geleerd dat, ja, 22 letters van de pin plus 10 van de, van, de, van de Bina. plus 32. Nikka ku ba wak ba werden dus werden dus die. Man ja, van 32 werd omhoog gebracht. En van boven kwamen dan 32 padjes van de Chogma. Ja. Man komt naar boven en mat komt naar beneden. Dus door die 32 padjes waar langs de Chogma kwam van boven. Daar kwamen ook die inkervingen van die zes zijden. Zes kanten. Nikakuba ja. wak. Uh, ...werden ingekeerd in haar... ...in die bina die uit het hoofd is gekomen. Wak... ...zes uiteinden... bagasser gar... ...met het... Met het uh, uh, ...bij het ontbreken van de... ...gar... Van, ...dus van het hoofd... mipaat mipaat yitzia ta... ...vanwege... ...haar uit... ...uitkomen... 30 miros de mirosh d'arighampin. Uit het hoofd van d'arighampin. Dus terwijl zij nu in het hoofd, in het, het goef, in de goef is, in het lichaam, worden bij haar ingekerfd nu. Uh, 32, to, uh, door de 32 patjes. En die komen dan van d'arighampin, komen dan van de hoogma van d'arighampin op haar. En in het lichaam, wanneer zij komen in het lichaam, wordt het ingekeerd bij haar die zes uiteinden. Zes uh, uh, uiteinden uit betekent dat in haar, in die, die bina, heb je nu zes plaatsen eigenlijk waaruit het licht, het licht, kan, naar beneden, licht kan naar beneden komen. Duidelijk. Wat is dat inkering? Het is een soort uh, positionering van licht waar het licht komt. Kan rechts, links, een beetje alleen maar aangeven. An, alleen maar dat, uh, zeg ik, contouren van zes, zes plaatsen waaruit het licht kan. Een soort matrijs, duidelijk. Matrijs waar wat, uh, zes uiteinden heeft. Kijk, nou, als kinderen hadden we ook gespeeld. Yo, jongens, hadden we gespeeld met een sigaret. Ja, dan neem je dan een sigaret in je mond. En ga je dan lippen, jezelf lippen, een vorm geven. Ga je uh, eerst inblazen in je mond. Een beetje dat, uh, weet dat rook. Rook? Nee, zeg Ja, rook. Ga je dat rook even huh? in je mond. Optrekken in je mond. In je mond alleen. Als sigaret. En dan maak je zo'n lippen in de vorm van een rondje. En dan erg zachtjes ga je dat uitblazen. En dat komt dan, dan, komen, komen en ga je dan. En gaan dan eh, zo'n rondjes, rondjes van rook, komen zo uit één naar elkaar. Naar, naar, ja, één. En dan andere, en andere, en andere. Op so dezelfde vorm zoals jij dat aangeeft met je lippen, ja. Zo so is het ook een beetje, zo so kan je ook zien in de, in het geestelijke, dat ook op die manier dan geestelijk wordt, net zoals dat, dat in de vorm van, ja, en zo'n so rook in de vorm van een rondje, van een ringetje, zo so ook geestelijk allerlei vormen worden gegeven van de hogere, want de hogere, mijn mond was als hogere, ja. Die heeft dat uitgeblazen, en mijn mond was net als een matrijs die gaf een vorm aan, aan, dat, aan de rook. Ja, op die manier gaat het. En dan zie je dan, daarna zie je dat het, al die rook, dan al die rondje, zo'n, dat gaat, gaat dus misvormen. Ja, die gaat zich misvormen, omdat die kan niet meer verder. Maar in het geestelijke dan, die komt eruit. En dan komt een andere vorm van Matrijs, en die gaat weer dan verder naar beneden dat inkerven nog andere inkervingen etc. totdat het gewenste komt de gewenste vorm uh, komt het uit de la als laatste dertig uh, na de punt het eerste woord moeten we uh, veranderen het eerste de tweede letter we achar kach. Dus het e de, tweede let, de, tweede let, de tweede letter van het eerste woord maak er alf daarvan in plaats van he. Ja, de dertig, het eerste woord na de punt, het, de tweede letter, maak je daar alf van. We achar al je maan. man, Mitachtonim, achto hozeret Leroch De arichanpin pin. Ume gar de hochma. Tweeëntertig. Mi arichanpin pin. Wehi Lezon. Shehem. mashpiim. 32, H. Shefa Lehol Ha Olamot. Hey, Kijk goed naar de tekst. De tekst ja zal helpen. En niet Marco, niet jou. Yeah, yeah. Ja, ik begrijp dat. Je moet het overwinnen. Okay. overwinnen. Gewoon kijken naar de tekst. Nergens aan. Alleen in de tekst. Die lettertjes. Daar zit jouw redding. Ja, duidelijk. Ja, niet naar mij kijken. Niet daar. Naar die lettertjes. In die lettertjes. Daar zit. Je mag wel naar mij kijken natuurlijk bedoel ik net niet naar mij als fysiek, fysiek uh, of fysiek object uh, maar wat ik dan zeg ja, of zo, je maar, je uh, misschien ook dat is, dat kan je wel maar dan nou, daar, dat is maar beter erg goed naar die lettertjes. maar als ik lees, kijk naar die lettertjes want daaruit dan kijk, jij hoort het en jij ziet het en dat gaat gepaard gaan dan ga je dat leren vanzelf zonder gewoon veel inspanningen te hebben, als je kijkt naar die test te weten wel ik lees. Dertig. We aghar en vervolgens. Alidee man mit achtoniem. Let op. Door de man van de lageren. Eén seconde. Voordat wij verder gaan. Die bina die is nu uitgestapt uit het hoofd. Welke toestand is dat? Hè? Huh? Hoe heet deze toestand? Huh? Kleine toestand, natuurlijk. Dat is kleine toestand. Natuurlijk, uh, Kees, ja, Dat is dan de kleine toestand. Uh, Katnoet, duidelijk. Zij is uit het hoofd gestapt. En nu, stel dat nu de lagere, dus de mens, een nog een krachtige man kan opbrengen, ja. Om die vraag naar kadlut, Dan, ja, duidelijk. Dus wat is daarmee, daarmee gevormd nu? Dat de Bina nu uitgestapt is uit het hoofd. Wat? Katnoot, natuurlijk. De rechterlijn. De rechterlijn is nu gevormd. Dus de mal goed zit nu overal in onder de Chogma. In elke sfera zit je onder de Chogma. Duidelijk. En nu, de volgende, tab, volgende stap is dat de lagere, dus de mens die gaat, wil gadlut hebben, die wil graag gochma ontvangen, want zoals so het nu staat, let op, zoals so het nieuw staat, dat de bina is nu uitgestapt uit het hoofd, kan men alleen wat ontvangen? Alleen maar licht chassadim, ja? Duidelijk, alleen in het hoofd, waar alleen overal zit, alleen maar ketter, gochma, ja, alleen maar chassadim, alleen maar kilim van het geven. Nu, door het, door het uitkomen van de bina, naar het lichaam kan men alleen maar licht ontvangen in de kilim van het geven. Maar het is niet alles. We hebben nog kilim van het ontvangst, eigenlijk waar gochma nodig is. Ja, of niet? Dan, wanneer de lageren de kracht krijgen en de behoefte aan de het licht gochma, dan gaan ze man, man doen, ja, nieuwe man. Kijk nou wat je ons vertelt nu. We agharkagen vervolgens, alidij maandet met achtoniem, door de man van de lageren, dus van de mens, van de zielen. 31. Gozer et le roche de arighampin, zij die Binadi die terugkeert naar het hoofd van de arighampin, ja of niet, hoe? De man die komt omhoog, ja of niet? De, de man komt van wie? Van de mens naar wie? Naar de malgoed, ja of niet? van de Malchut naar de Zeranpien, ja of niet? Dan steigen ze beide naar de Yershut, ja of niet? Dan Yershut die gaat ook naar de linkerlijn van de ten aanzien van de Abowima staan, ja? Dan de Abowima, dat, dat is dan die Bina die dan daaronder zit, in de Abowima. die keert dan terug naar haar eigen plaats, dat of niet? Alles wordt doorgeschoven, daardoor en dan de Bina, die keert dan terug naar de Gochma. De en daar verkrijg je dan Chokma. Chokma van de Bina natuurlijk. Niet van de, van de Chokma van de Chokma. De ware Chokma aan de rechterkant. Die verkrijgen we niet alle 6000 jaar. Alleen die Chokma van de Bina. Deilig. Dus die Chokma, die Bina, die nu, die naar de, naar de Chokma dus naar de gokma van de Arigampin, in het hoofd van de Arigampin, en daar ontvangt ze dan de, de gar, dus de ontbrekende, ontbrekende lichten van de gar, ja, dus de gokma, en dat gaat via de linkerkant, wordt dan vijf kilometer met vijf lichten, via de linkerkant, wordt het aangetrokken. Ja? Kijk, nou, dat is wat je ons vertelt nu. We achter nog een keer naar de punt 30. Halidei man met Door de man van de lageren. Want zonder man niets wordt het. Als, als er geen op, opwekking is van beneden, wordt niets van boven gegeven. 31. Je kan zitten, wachten, zo so, so, so, so, so, so, so, so lang als je wil. Niets komt. Gozeret. Le roche de Arigampin. Zij die bina, die, die, die staat het hier niet. Zij zat alleen haar persoon, uh, een werkwoord. Zij keert terug naar het hoofd, die Bina, van de Arihantin, de hoofd van de Arihantin. Om een kabelet gar de gogma, mi Arihantin, let op. En zij ontvangt gar van de gogma, Van wie? Van de Arihantin. 32. Hij zegt niet dat het komt helemaal, de man komt helemaal naar de. Naar de eindsof ja, en dan terug. Want dat is altijd dat is begrijpelijk. Ja? Is, maar wat zij ontvangt, zij ontvangt gar van het hoofd van de Arigampin. En dat geeft ze dan, we heen moespaat En zij geeft deze gar, zij geeft aan de zon. Dus we hebben op onze tekeningen uh, vele veel malen daarover gesproken gezien. Dus zij geeft het aan de zon, zie je dat? En let op, hoe kan zij dan aan de zon geven dat? Zon, ja, zon is zes uiteinden, ja, plus maar goed. Hoe kan zij geven dat? Omdat zij, heeft, bina heeft in zichzelf al die inkeringen al een keertje gehad. Ja, Fik. Die bina, die was al toen, toen die bina in, in de kleine toestand was had ze de inkervingen van zes uiteinden, ja of niet? Ze was inge dat was ingekerfd in haar. En nu kwam ze omhoog, ze kreeg nog gogma. En ze, die inkervingen van de zes, tienden, zes uiteinden heeft ze wel. Dus ze weet door te geven dat aan de, aan de, ze, aan de zon. Hoe? Hoe gaan ze dat doorgeven? Dez, de, de heeft geeft het aan, alles moet overeenkomen. wie geeft aan wie. Jesuit is, Jesuit is, Jesuit is de onderste bina. Jesuit is die, wie was ingekeerd als zes? Die Jesuit, ja of niet? Jesuit was ingekeerd als zes, verrot ook. Dus Jesuit geeft aan de Seran die, in, uh, in zijn zes, in zijn zes, in zijn zes sferot. En de Abou die geven dan de gar, de gar, dus het licht uit het hoofd. Ja, uit het hoofd geven ze aan. En dan op die manier geven ze aan de zon. Alles well, komt wel op zijn, op Dus, dus and die, I, I, I totally die en die, hij spreekt nu alleen maar van de Bina. En die Bina geeft dan verder die. Uh, die gar geeft door aan de zon, aan de Zeiranpin en Nukwa, naar de ware Zeiranpin en Nukwa. Shehem, Ashpiim, 32, Hashhefa, Lecholia, dat zij Zeiranpin en Nukwa, die geven dat overvloed wat zij ontvangen, naar alle werelden. Ja, natuurlijk niet precies hetzelfde, maar als afstempeling, als stempels, ja, duidelijk. Dus natuurlijk niet dezelfde licht, dezelfde soort licht, hetzelfde soort licht, maar natuurlijk van, lagere, van lagere, lagere vermogen misschien, ja? Waarom? Omdat die, die kunnen dat niet, niet verdragen. Wat de hogere kunnen verdragen, kunnen de lagere niet verdragen. Heet. 32 naar de punt. Hare, shemme, Erg belangrijk wat je nu gaat zeggen. הרי שמי lušit sitrin 33 shenih kaku vina iot zim kola ulamot kak na vodisecht zihir dat mi shemi ei lušit sitin dat von deze zes zeiden 33 shenih kaku vina die in herft Jots im komen uit of verschenen. Koollawlamot, alle werelden. Uma, de volgende pagina. Nun hey, 55. De rechter kolom, de eerste regel. She, Kore, Otam, Wak. Ravravin alain Hu Mishu twee. Shehem mibina binah. Alderech Dibina Hanikraindri itvan, ravravin. We gaan naar de vorige pachina. laatste woord. In de regel 33, Uma, de volgende, een nieuw Shekore, Otam. En het feit dat de zoger roep, eh, noemt hen. Ja, de zes, zes uiteinden. Dat die noemt hen. Wak, de zes uiteinden. Ravravin met grote letters. Ravravin Elain, de hoge, grote. Uiteinden, wat noemt die dat hen? Door die twee woorden, grote, hoge en grote. Wat betekent dat? Hum, mishum twee, sche, bina. Dat komt om dat die komen van bina. Yeah, van de bina. The, I will ons laten zien dat het van de bina. Dat het ontvangen wordt van de bina. En we weten dat. I der haute de bina. So was het hoort bij de letters van de bina van de letters van de Bina, die heet grote letters, iedereen herinnert zich? De mal zijn kleine letters, ja, zeer en is de middelste letters, en de grote letters, dat zijn de Bina. En daarom laat ons zien daarmee, dat het, die letters komen van de Bina. Anikra, welke dat dat heet, drie, it van ravravin, welke letters van de Bina heeten it van rat, ravravin. De, de grote letters. Duidelijk waarom hij zegt ons zo. Dat de grote letters, dat wij zien dat het, die zes uiteinden komen van de bina. Maken we een kleine pauze